Femke Wolthuis met het NOS-journaal. Nederland mag er 42 miljoen euro in termijnen gaan betalen. Minister van Financiën Dijsselbloem heeft dat bekendgemaakt. Het is afgesproken dat de naheffing niet op 1 december, maar op 1 september volgend jaar moet zijn overgemaakt. De nieuwe afspraak geldt ook voor Groot-Brittannië. De Britse minister van Financiën Osborne zegt dat de Europese naheffing voor zijn land is gehalveerd naar iets meer dan een miljard. De Europese Commissie zegt niets over een korting voor de Britten. Critici in Groot-Brittannië zeggen dat Osborne naar zichzelf toerekent door de Britse korting op de EU-contributie van volgend jaar mee te tellen. Op de Tempelberg in Jeruzalem zijn opnieuw rellen uitgebroken. Palestijnse jongeren gooien stenen en molotovcocktails naar de oproerpolitie. En die beantwoordt dat met traangas. De gevechten braken uit na het vrijdaggebed. De Tempelberg is voor zowel joden als moslims een heilige plek. En de Palestijnen zijn bang dat de toegang voor hun wordt beperkt of dat ze worden verjaagd. Bij de NAM zijn 620 schademeldingen binnengekomen na de aardbeving van dinsdagnacht bij Zandeweer. Het gaat vooral om schade aan pleisterwerk en schuren in muren. Volgens een woordvoerder van de NAM zijn dat geen grote schadeposten die zijn gemeld. Het gebied werd dinsdagnacht getroffen door een aardbeving van 2,9 op de schaal van Richter.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 Het weer, het is bewolkt, af en toe wat regen of motregen. Het klaart geleidelijk weer op en de wind waait stevig uit zuid tot zuidoost. Het is 9 tot 11 graden. Morgen aan zee, kans op een bui, landinwaarts geregeld zon. En zondag meer wolken, maar de kans op regen is dan klein. Dit was het NOS Show. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is wat minder druk dan gebruikelijk op dit tijdstip op vrijdag. Er staan files van 3 kilometer en langer op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Voor Afrika Bunschoten 6 kilometer tussen Eembrugge en Hoevelaken 7. A13 daar richting Rotterdam voor het Kleinpolderplein 3. A20 bij Rotterdam richting Gouda voor Moordrecht 5. De A20 richting Hoek van Holland. Voor Rotterdam Centrum 3. A27 van Utrecht naar Almere tussen Utrecht en Beeldhoven 3. A27 van Utrecht naar Breda voor Lexmond 4 kilometer. A15 Europoort richting Rotterdam tussen Rozenburg en Spijkenisse 4 kilometer. Tot zover de verkeers.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 Is Zin in ZFM. ZFM. Met nu het weekend in. Ja, het weekend in. Nee, het heet Zandvoort draait, draait door. Ja. Geen Matthijs van Nieuwkerkjes meer hoor. Nee, nee, we doen Dat het vind niet meer. ik niet meer kunnen. Nee, we doen het niet meer. Dus Zandvoort draait door. Uh, toch denk ik het weer. Nee, ja. Ben, je bent eraan verslaafd volgens mij. Ja. Ja. Nou, sowieso ben ik verslaafd aan de wereld, draait door. Ja, dat ook. Maar dit is Zandvoort, draait door en uh, dit is aflevering 4 uh, alweer. Ja, het schiet alweer op. Ja, ik ben twee al... weken weg geweest. Ja, jij ik ook, ook? volgens mij. Hè? Ik ook, ja. <laughs> Gezellig. Vier, aflevering 4 alweer van de eerste jaargang uh, 2014, dames en heren. Welkom en goedemiddag. En uh, leuk dat u er weer aan uw toestel of computer of weet ik veel uh, in de auto naar ons luistert. Zandvoort draait door met uh, vandaag natuurlijk de gebruikelijke onderwerpen. Hoewel een aantal dingen zullen we moeten missen. Maxime... Eentje missen we er, ja, sowieso. Ja. Maxime, Maxime hebben we niet gezien nog. Maar ja, Nee, Maxime, die... Uh, uh, uh, ja, wat zou ik zeggen? Die had zich in de dag vergist. Die had zich in de dag vergist. Nou, die, die dacht die... dat het alweer zondag uh, ja, dacht... 16 november was of zo. Ja, die dacht dat het nog zomertijd was. Ja, ik denk het. Dus het <laughs> nou ja, dat qua temperatuur zou wel kunnen, want het is ver boven het gemiddelde uh, tijd. Ja, dat wel. Dat wel. Maar goed, dat uh, maakt allemaal niet uit. Uh, we gaan uh, er vandaag een leuk programma van maken. En uh, u weet hoe dat bij dit programma gebruikelijk is. We hebben in het eerste uur een hoofdgast... Uh, die wij lekker gaan doorlichten, zoals dat nog eens heet. Helemaal uitkleden. Oh, ja, helemaal uitdavond. Niet letterlijk, hoor. Dus degene nee, uh, die op de webcam kijken. Nee, dus uh, niet, oh, je hoeft niet te kijken op die <laughs> webcam, dat is niet nodig. En de tweede uur gaan we natuurlijk een beetje aan de stand af. Ja, we zijn er niet zoveel. Misschien komen er nog mensen langs, dat weet je maar nooit. Iedereen is van harte welkom ja, op de 10a. Ja, we hebben een, een frisdrankje voor u staan. Een kopje koffie, een kopje thee. U mag er gewoon bij zijn als u dat leuk vindt. Goed, um, ik ga u even voorstellen aan onze hoofdgast, voordat we met haar gaan praten, ga ik haar eerst even bij u introduceren, zoals het heet. Oh nee, introduceren. Wat zeg ik nou? Ja, je zegt het goed. Oké. Okay. Introduceren. Ja. Nou ja. Okay. Introducing the ja. one and only... Esther Verhagen. <laughs> welkom. Ja. Esther, wel, welkom bij ons in de uitzending. Leuk dat je, bent, dat je er bent. Uh, Esther Verhage, dames en heren. Ja, dan moet ik u toch... Uh, ik zal eventjes wat over haar vertellen. Zij is, uh, ja, hoe moet je het noemen... Zangpedagoge, zangdocente... Hoe, hoe mag ik het zo noemen? Ja, vooral geen zangcoach. Nee, ze is geen zangcoach dus. Nee. <laughs> Dat is veel te modern, hè? Dat is veel te modern. Maar je bent uh, zangpedagoge, zangdocente uh, in Haarlem. Je hebt een prachtige praktijkruimte aan de Paul Krugerkade... Een harde noord is dat. Vrij makkelijk dicht bij het station. Vijf minuten lopen. En uh, bijzonder is, en daar gaan we straks natuurlijk uitgebreid over praten. Bijzonder is dat Esther werkt met een hele nieuwe, of nieuw is hij waarschijnlijk niet, maar wel met een hele revolutionaire zangtechniek. En uh, dat is de Lichtenberg-methode. Klopt, dat goed, ja, ja dat klopt. Nou, daar gaan we straks uh, lekker over praten. Um, nou, we eerst maar even een leuk muziekje doen. Dat lijkt me helemaal niet verkeerd. Ik hoop dat het allemaal... Wer... Oh, wacht even. Ik moet even wat doen. Zet hem nog even... Oh, nee, even... Zou ik een mooi nummer opzetten voor je? Nou, ik had er iets moois staan. Maar... Oh, weet je dat nou? Kom ja, erin, zou ik zeggen. Ja, maar ik moet even... Uh, even uh, dat ding weer hard zetten, anders staat hij te zacht. Nou, oké. Okay. Ga luisteren. Ja. Ik ben er klaar voor. Ik ook. Luisteraars ga... thuis ook, denk ik, zomaar. Ik hoop het. Ik hoop het. We gaan dit. you say I've got a lot to learn? Rita Franklin. trying not to learn Since this is the perfect spot to learn Teach me tonight De telefoon staat dan. Oh ja, oh, verkeerde. Ja, Sorry. <laughs> Twee en drie haalde ik even door de waard. Ja ah, joh, moet je niet doen. Uh, de, het komt van een album dat heet... Arita uh, sings the great diva songs. En dat is, dat is geweldig. Het is natuurlijk niet, meer helemaal, niet helemaal meer die stem uh, zoals het vroeger was. Maar wat wil je ook. Maar ze is dik in de 70. Dus. Maar toch dat ze dit nog even flikt. Hè. En het leuke is dat ze dus allerlei uh, bekende stukken bij de kop genomen heeft. Uh, zoals bijvoorbeeld, uh, ja, dat vind ik dan een van de minste. Maar uh, I Will Survive, dat hoeft voor mij dan niet zo nodig. Maar er staan bijvoorbeeld ook hele aparte versies op van Nothing Compares to You. Dat heeft ze dan omge is omgewerkt tot een compleet Big Band Jazz Stuk. Dat is echt geweldig als je dat hoort. Uh, At Last van Etta James. en uh, No Mountain High Enough doet ze ook. En, en dat soort dingen allemaal. Dat is echt geweldig. Maar goed, we gaan praten met Esther dames Esther, Esther Vragen. Zangeres, uh, ik ken haar natuurlijk al jaren. Ik ken alle goede zangeressen per slotverrekening, niet, meer. Ja, je kent Glennis Grace ook, hè? Uh, ja, <laughs> maar die wil ik niet kennen. <laughs> maar goed, Esther, uh, wij kennen elkaar natuurlijk al een hele tijd, want uh, eind negentiger jaren heeft Esther maar nog... begin 2000, hè, was het? Ja, heeft ze nog een tijdje bij ons in de band gezongen. Ja. Ja. Toen <laughs> had je ook zo'n hekel aan de Wils Five, hè? Verschrikkelijk. Ja. Dat was altijd wel grappig. Hoe denk je dat het begin ook weer? Nou, dat, dat, dat intro, dat ja. deed ik heel snel. Ja, dat we er maar heel snel doorheen waren. Ja. <laughs> maar goed. slim. Heel ja. slim. Ja, maar zo'n uitgekoud stukje. Maar um, ja, de Lichtenberg-methode, uh, zonder nou al te technisch uh, te worden natuurlijk. Want, maar wat is nou het verschil uh, tussen de Lichtenberg-methode en andere methodes? Poeh, dat is wel moeilijk uit te leggen zo in, in één of twee uh, nou, zinnen. Ja. Je hebt 50 uh, um, minuten. Oh, ik heb oh, gelukkig. <laughs> nou, dan begin ik heel langzaam. Ja. Um, eigenlijk is het grootste verschil uh, misschien wel uh, dat je de controle volledig loslaat. Dus uh, zingen niet meer uh, gaat zien als een. Uh, als ik nou deze spieren aanspan. Ja. En uh, vooral ademsteun en ademhaling, dat is niet het belangrijkste. De klank zelf ja. is belangrijk en die ordent, als het ware, het lichaam. Ja. Um, waarbij de waarneming uh, heel belangrijk is. Mm -hmm. dus natuurlijk, het blijft natuurlijk, de stem blijft natuurlijk een heel wonderlijk fascinerend iets. Hè? Vraag, uh -huh. vraag mensen teken een piano of een gitaar... en de meeste mensen zelfs als ze geen instrument bespelen... weten ze hoe dat eruit ziet. Ja. Maar als je mensen vraagt... Uh, uh, kun je het stemapparaat eens tekenen? Het instrument wat je je hele leven bij je draagt... dan weten de mensen eigenlijk helemaal niet hoe dat functioneert. Nee. Um, goed, dat, dat, dat wordt ook wel uitgelegd in andere zangtechnieken... maar... Um, door middel van vraagstellingen, van waar voel je trillingen in je lijf? Uh, uh, nou ja, dat soort dingen. Uh, ja, probeer je mensen zelf te laten ontdekken. Waar ook eventuele blokkades zitten in het lijf. Ja. Uh, en nou, zelf goed luisteren. Het ja. horen is heel belangrijk. Oh, ik, moet, ik kan, ik kan dus zeggen: ik heb jou een, een, een keer een avond aan het werk gezien. met een, uh, met een theatergroep waar ik, uh, waar ik mee werk, Plugin in en Muiden. Hmm. Uh, daar, heb ik, daar heb ik jou eens een avondje op losgelaten om het zo maar eens te zeggen en die mensen hebben het er nog over hè? want die, in, in, in die korte periode dat jij even met ze bezig bent geweest uh, en ze dus bepaalde dingen geleerd hebt uh, daar praten ze het nog over want, ja. want ze, ze passen dat ook nog steeds toe dat vind ik zo leuk en, en er zijn een aantal mensen die zijn dus in die twee uur gewoon verbluffend beter gaan zingen ja, leuk hè ja, ja. Dat, dat, dat, vind zo, uh, dat vind ik zo leuk um, je hebt je praktijk in Haarlem. Vroeger zat mm -hmm. je in, in, in de Van Oosten de Buislaat, geloof ik. Ja, ik ben thuis begonnen. Ja. Um, nou ja, dan wil je elke keer toch een beetje meer. En een, een, de mensen ook een beetje een grotere ruimte bieden. Toen heb ik eerst in het oude, uh, de oude busremise gezeten aan de Leidse Vaart. Ja. Um, maar ja, dan wordt gesloopt. Ja, jammer is dat. U. Ja, heel jammer. Want dat was een leuke plek. En er zaten allerlei kunstenaars en... Uh, uh, maar goed, daar komen huizen wederom. Dus ja. uh, wat ook fijn is natuurlijk. Ja, voor die mensen wel. Voor die mensen wel. Ja. Uh, dus nu ben ik uh, eigenlijk sinds vorige week verhuisd naar de Paul Krugerkade. In de oude Union Chocoladefabriek. Nou, ruikt het wel nog een chocolade? Nee. Oh. <laughs> Jammer. Ja, ja daar liggen nog wel allemaal oude chocolaatjes. Oh, die liggen ja. oh, die zijn nog niet weggelopen? Nee. nee. Zou ik maar niet op, Nee, alles. ik denk het ook. Die liggen ik, in een vitrinekast. Maar dat is wel leuk, dat soort dingen. Ik kan mij bijvoorbeeld herinneren dat een kennis van mij... die uh, heel erg begaan is met hernontorgels bijvoorbeeld... die heeft in, in uh, Oudendijk, dat ligt in de buurt bij Hoorn uh, daar, daar is een, een pindafabriek. ja. En op die zolder, daar heeft hij dan een soort Hemondmuseum. Okay. En, en daar staan echt een stuk of tien van die oude toonwielbakken. En van die echte oude scheurreizers, die staan daar. En dat is, dat, daar ben ik een paar keer geweest. Nou, dat is helemaal te gek joh. Dat is, dat is Shaki in de chocoladefabriek daar nou, echt toch? <laughs> Tenminste als je van, van orgel haalt natuurlijk. Ja precies. Ja. Ja. Maar dat, dat is geweldig. Um, we gaan even het plaatje draaien en dan gaan we even uh, weer verder praten. Is goed. We doen even een leuk plaatje. Heb jij wat moois, Maurice? Ja, ik heb wel wat. Oh, moois. heb jij voor moois? Oké, okay, nou, laat ja, maar horen dan. Wat denk je van Birdie? Vind je dat leuk? Ja, dat vind ik mooi. Ja? Ja, ik hou wel van Birdie. En dan kom ze. People okay. help the people. Goed zo. Birdie Dame met een toch wel Nederlandse roots want haar ouders waren voor een deel Nederlanders van den Boogaarden heet ze eigenlijk en zij is ook nog verder verre familie van de beroemde acteur oh ben jij Verder ja, ben ik een beetje muziekje ja, Nee, nee, is goed. Ik, ik denk, ik moet hem stopzetten. Nee, joh, gaat goed. En um, wat wou ik nou zeggen? Zij is uh, dus ver nog familie. En, uh, ja, de auto. Uh, dat is Dirk Bogarde. Dirk Bogard, is, inderdaad. Ja, is, uh, en die was weer familie uh, van, moet ik het even goed zeggen. Oh, ja. um, zijn vader... Uh, Ulrik van den Bogaarden, ja. Die was half Nederlands. Oké. Okay. En die moest tante zeggen tegen de Magere Brug. Juist. Ja, ja. <laughs> zo zo, zo, zo, zo staat <laughs> het ongeveer in ja. uh, Esther Vraag is onze hoogvast, dames en heren. En dat vinden wij heel erg leuk. Esther is uh, zangeres. Hij uh, heeft een aantal jaren bij mij ook in de band gespeeld. En dat waren leuke jaren samen met uh, de twee andere dametjes uh, Georgia en Brigitta. Het waren hele leuke tijden, hebben we daarmee meegemaakt. Zekers. Zekers. Um, we heeft het natuurlijk al, jij komt uit Brabant oorspronkelijk, hè? Ja. Ja. Uit Eindhoven. De, de gekste. gekste. Eindhoven de gekste. De gekste. Ja. Oké. Okay. <laughs> nou, zolang je maar niet voor PSV bent, is er. Nee, hoor. <laughs> ja, ja, en wat dan nog. Hè? Maar hoe ben je in deze omgeving terechtgekomen vanuit Eindhoven? Ik heb uh, vanuit Eindhoven eerst uh, de weg bewandeld naar Maastricht. Daar heb ik het conservatorium gedaan. Ja. Uh, en... Um daar ontwikkelde ik al de eerste stemproblemen. Dus misschien herkenbaar uh, mensen uh, um, die op natuurlijke wijze zingen en dat gaat allemaal goed. En dan gaan ze opeens techniek uh, krijgen en dan wordt het opeens een heel ingewikkeld verhaal. Ja. Met allerlei spieren die aangespannen moeten worden en, ja. en, en, en ontspannen moeten blijven. Nou, ik vond het knap ingewikkeld. Dus uh, toen ben ik al me een beetje gaan verdiepen in uh, nou ja, logopedie en, en uh, uh, uh, nou ja, hoe je van die, van die stembandknobbels afkomt. Uh, dat ja. ah, fijn. Ik heb uh, daar ben ik allemaal van afgekomen. Na die opleiding uh, had ik het wel een beetje gezien in Maastricht. En toen begon Frank Sanders met zijn uh, Academie voor Musical Theater ja. Ja. in Amsterdam. En Zo... voor de luisteraars die dat niet weten... Frank Sanders was toen de tijd de partner van Jos Brink, hè? Ja, Ja. Ja, ja okay. klopt. En is dat linkje ook weer gelegd. Precies, precies. Uh, en, uh, en daar werd ik aangenomen. Dus toen ben ik... Uh, uh, wilde ik eerst in Amsterdam gaan wonen... maar dat lukte niet. Dus toen ben ik in Haarlem terechtgekomen. Ja. Maar na een jaar gestopt... Ja. met een musicalopleiding... want musical vond ik... Uh, dat was niet jouw ding? Dat was niet mijn ding. Nee. Meen. Nee, kan ik me iets bij voorstellen. Het ja. vooral tegenwoordig maken ze van alles de musical. Ja. Ja. <laughs> Overal worden musicals van gemaakt. We krijgen nou weer een musical over k nou Simons Hassela geloof ik. Oh ja. De, de. jeetje. <laughs> ja. En, uh, weet ik het allemaal. Maar goed, dat moeten ze allemaal lekker zelf weten. Ik ik, ik, ik Ruud Jansen de musical lijkt me nou, wel als wat. Alsjeblieft ja. niet zo. <laughs> ja, dat lijkt me ook wel wat. Ik, ik, ik zou je eerlijk vertellen, wat musicals betreft. Ik heb, ik heb maar één goeie gezien eigenlijk. Ja. Maar dan was, dan was ik, dan was, ik dan was ik ook verbluft over, over de hele techniek en over alles wat er omheen zat. Dat was soldaat van Oranje. Dat vond ja, ik Ja, die is dat die is geweldig. Wijze, dat is zo goed. Hoe ze dat gemaakt hebben. De, alleen al de manier waarop het gemaakt is. Ah, geweldig. Okay. Nou, dan het, je dat dus, ook zien. Ja, ik zou dat zeker doen. Dat is mooi, want het is een, het is eigenlijk de film, maar dan in het theater. Ja. En, en het en is met de ronddraaiende... Met een ronddraaiende... Uh, ja, het is geweldig. Dat is vliegtuig, ja. In een in in vliegtuigloos, geloof ik, in Noordwijk of zo? Nee, nee, nee in Katwijk. Valken, Valkenburg heet dat daar. Of uh, Valkenburg. Valkenburg heet het ja. daar. Dus bij Katwijk, Kort, ja. in een theaterhangar. Maar dat is zo subliem. Dat is zo mooi gemaakt. Maar goed, daar hebben we het niet over. We hadden over, het uh, over jou. Ja. Uh, je bent gestopt met die musicalopleiding. Ja. Toen kwam ik bij jou te zingen. Ja, ja een paar ja. jaar. Hoe kwam we eigenlijk dan? Ja, aan de kroeg. uit de kroeg. Hey, uit de kroeg. Het, zal, het zal niet zo zijn. Ja, ik kwam Jan van der Veen tegen je toenmalige gitarist. Oh ja, ja, ja. In de kroeg. Ja. Uh, in Stiels en uh, zodoende. Ja. Ja. Uh, goed, maar het ging natuurlijk over de Lichtenberg-methode. Ja. Die ik doseer. Ja. Um, nou ja, ik heb dus na, na het conservatorium eigenlijk alle nieuwe technieken die er waren. Uh, zoals de complete vocal techniek, de uh, Joe Still voice training, alles gevolgd. Maar kon eigenlijk uh, niks vinden wat uh, mij deed herinneren aan de natuurlijke manier van zingen. Die ik gewoon kende van kinds af aan. Ja. Die ik was kwijtgeraakt. Ja. Um, en daar ben ik naar blijven zoeken. En dat heb ik in de lichtenberg Liechten, methode echt weer teruggevonden. Het ja. gaat echt om het terugvinden van, uh, van je eigen authentieke stemgeluid. Mm -hmm. Waarbij je probeert om het hele lichaam in schwinging te brengen. <laughs> dat is uh, schwingen? <laughs> ja, de vibraties. Het ja. gaat over de trillingen van het eigen stemgeluid. Ja. Oké, okay. nou dat is. Uh, dus, uh, ja, ik heb, zeg, ik heb je daar wel eens mee, mee bezig gezien. En dat was echt een, een, een fabuleus iets uh, om te zien hoe, hoe je in, eigenlijk in, in niet al te lange tijd uh, mensen toch tot, tot iets, iets fantastisch. Mensen die eigenlijk bijna niet durfden zingen, er kwam ineens geluid uit. Ja. Yeah. Uh, dat was wel, uh, wel uniek natuurlijk. Yeah. Ja. Ja. Um, hoe gaat het in de praktijk? Heb je, heb je veel, veel, veel leerlingen? Ja, het is, het is een, uh, een manier van werken die goed werkt één op één. Ja. Um, maar ook, uh, ik, ik ben vorig jaar voor het eerst begonnen met het geven van workshops. Ja. Waarbij ik uh, bepaalde... Er wordt even, ik zie dat er iets lekkers gebracht van de Febo, zie ik hier. Want dan worden we goed verzorgd. Ja, natuurlijk. We laten je niet verhongeren. hier komen. Mag alleen niet zeggen dat van de Febo, want dan krijgen we last Oei, reclame. Nou, dan kunnen we ook weer een rekening naartoe sturen. Gratis. Alex, Robert, komt die aan, hoor. aan de rekening. Dank je wel. Dank je wel. Nou, we hebben even lekkere hapjes laten komen, want je moet de gast natuurlijk gewoon wel een beetje verwennen, vind ik. Ja, precies. Ja, dat vind ik ook. Ja. ja, dat vind ik wel. Ja. Nee, dus ik ben vorig jaar voor het eerst begonnen met het geven van, uh, van workshops. Uh, zeg maar maximaal 15 mensen uh, per workshop. En uh, wonder boven wonder had ik uh, daarvoor al 27 aanmeldingen. Dus dat zijn uiteindelijk twee workshops geworden. Ja, waarbij we gewoon spelenderwijs allerlei uh, leuke dingen aanpakken. Dus uh, hm. ja, god, wat moet je allemaal bedenken? Uh, staan op een evenwichtstoel, uh, zingen met bakpapier voor de mond... Uh, zingen met een uh, keukenrol. <lacht> uh, ja, allerlei uh, dingen waarvan ik denk, je moet het eigenlijk gewoon ervaren. Wil je, ja, wil je weten wat het, wat het is? Ja. Nou, uh, misschien een idee om misantwoord eens een keer zo'n leuke workshop te organiseren. Want ik denk dat hier, je loopt ook wel de nodige zangers rond. Ja, dus, uh, de krocht is wel een goede plek ook. Ja, pracht, ja Daar pracht, heb pracht, ik ja. een keer een leerlingenuitvoering, daar was jij bij. Was ik bij, ja. ja dat was, ik vind het een heerlijke zaal. Ik heb er met, uh, met, met, mijn, uh, met mijn mensen, met Paul en Kees, daar ook nog eens een keer een concertje gedaan. Ja. Uh, allemaal dingen gewoon helemaal akoestisch doen. En dat was geweldig, want het, is een, het heeft een heerlijke akoestiek, dat theater. Ja. En uh, Dus dat, dat maakt het erg leuk. Goed, we gaan weer even een muziekje doen. Dan kunnen we even ook van een drankje en een hapje genieten. Want uh, van dat geklets krijg je droog als keel. Uh, we gaan even luisteren naar uh, de nieuwe single van Kensington. Dan was dat met hun een nieuwe single. En dat nummer, eh, dat heet uh, War. En het begin, dat doet me ergens aan denken. Het, het, het, het is echt zoiets van... Uh... Uh, Girls That Wanna Have Fun, van, van ja. uh, Lopper Cindy Cindy Ja, ja dat doet het me echt aan dingen dat in. Ding. Nou, beter goed gestolen als uh, slecht gezonder, zullen we maar zeggen. Ja, zo is dat. Ja, maar zijn, zo zijn er zoveel nummers die op elkaar lijken. Ja, tegenwoordig We hebben we nog een item over gehad, geloof ik. Hè? Of? Ja, dat kan eraan ook. <laughs> maar dat was een ander programma. Ja. Maar, ja, we kunnen het wel weer eens invoeren. <laughs> dat is wel, uh, wel een leuk idee. Um, Jouw uh, muzikale voorkeuren. Mijn muzikale voorkeur. Ja, ik weet dat je in de tijd ja bij ons in de band moest je natuurlijk van alles zingen. En ook dingen die je helemaal niet leuk vond om te zingen. Nee, dat is correct. Omdat we natuurlijk gewoon een ja, commerciële band waren en cover speelden. en dat was, eh, dat was niet altijd even jouw smaak. J mm -hmm. jij, welke hoek zit jij zelf? Wat, waar, waar luister je zelf nou graag naar? Als je nou thuis een plaatje opzet, dan heb je al die leerlingen de deur uitgeschopt. Ja. En dan zit je thuis op de bank. En wat ga je dan naar luisteren? Nou ja, ik ben eh, laatst um, naar een heel, heel bijzonder concert geweest... in Londen van mevrouw Bush, Kate Bush. Um, dat vind ik echt uh, heel mooi. En dan, nou ja, singer songwriters zoals Janice Ian... en Joni Mitchell, dat soort dingetjes. Dus meer de, de rustige kant op, zeg maar. Ja. De, de ja, hoe moet ik zeggen, de gevoelige, echte... Echt de muzikale kant ja. ervan. Wat ik ook heel mooi van vind is Bon Iver en Anthony en de Johnsons. Dat soort, uh, mm -hmm. dat soort dingen. Ja. En jazz natuurlijk ook nog steeds. Eik. Ja. Kate Bush, dat schijnt, een, dat, dat schijnt een, een geweldige ervaring geweest te zijn, uh, dat concert. Die dame had geloof ik 38 jaar niks meer gedaan of zo. Ja, zijn die in klopt. die geest. Ja. Want ze wilde gewoon uh, op een nette manier haar kind opvoeden wat ze had. En uh, toen heeft ze zich bewust helemaal teruggetrokken uit die, uh, uit die showbiz. Uh, dat, is, dat is wel wat, natuurlijk. Ja, het was, het was echt waanzinnig. Het was. Uh... Het, wa het, was een, een, een muzikale, ja, het was een muzikale reis uh, door een uh, zeer creatief brein. Uh, ja. Met alles erop en eraan. Het was, het was filmisch, het was theatraal. Dat waren te gekke muzikanten. Ze had twee hele goede drummers, waaronder de ene oma Hakim was. Mm -hmm. Die heeft volgens mij nog bij Miles Davis gespeeld ook. Ja, um, ja het was gewoon. Uh, ja, die composities van haar zitten zo ongelooflijk goed in elkaar, vind ik. Dat, dat, nee. dat, uh, dat leent zich ook gewoon voor, uh, voor van alles en nog wat. Maar het, ja, het was echt een belevenis... die je de rest van je leven niet meer vergeet. Dus, uh, dus nou luister ik heel veel Kate Bush. Met name de latere platen. Nou ja. Goed, nou we gaan straks, ik ga zo even iets opzoeken van Kate Boes voor je. Want, uh, dat, dat lijkt dat me leuk. leuk. Ja, dat is leuk. Hè? Ja. Ja, we gaan eerst eventjes uh, een, een, een, een uh, plaatje draaien van een, uh, van een andere Nederlandse meneer. En die is echt Nederlands. Want hij heet Hamel. Aha. <laughs> het is niet. Uh, het is niet, uh, he? Hij heet Hamel. Mm -hmm. het is niet de en, weg naar Hamelen? Uh, nee, die is het niet. Ah, okay. Het is uh, Wouter Hamel. En hij heeft een ontzettend leuke nieuwe plaat gemaakt. En uh, die, vind ik, uh, die vind ik erg leuk om aan te horen. Beetje vrolijk, liedje, En uh, het, het klinkt wel gezellig. Laten we eens even gaan luisteren naar Beautiful Misfits. Als er nog met een halve bitterbal in de mond zit, dan gaan we gelijk door <laughs> met de volgende. En dat is een plaat die speciaal op verzoek van Esther is. K. Bush, Running Up That Hill. Up heel Hill van uh, Kate Bush, een dame die een uh, zeer eigenzinnige muziek maakte. Toen uh, de tijd al, want het eerste album waar ze mee kwam, daar zei iedereen: van, van tjoe, wat is dit joh? Ja. Uh, ik weet nog dat ik, dat, ik, dat ik er voor het eerst hoorde. Dat, dat, dat is misschien wel heel erg uh, slecht van mij, maar dat ik er voor het eerst hoorde, dacht dacht dat ze uit Japan kwam. Of okay. uit nou, vanwege zo dat piepstemmetje. Ja, ik denk, ja, ja. Nou, zeker niet. Want ik had in Japan wel eens wel zangeressen geworden. Omdat ik daar zelf geweest ben natuurlijk een tijdje. En dan had je daar van die, van die jazzzangeressen in Japan. Die waren dan on, daar in opleiding. En die stonden dan met zo'n zo heel iel Japans stemmetje. Stonden die daar dan te proberen jazz te zingen. Dat was niet om aan te horen. Maar goed. Dus ik dacht eigenlijk even dat zij er ook eentje was. Maar nu uh, ben ik het wel gaan. Je gaat er dan op een gegeven moment doorheen luisteren. En dan uh, ga je pas horen hoe goed het eigenlijk wel is. Ja, precies. Wuthering Heights en zo. Ja. Dat soort prachtige man with a child in his eyes. Oh, ja. ja, mooi hè? Ja, prachtig. We gaan er straks nog iets van draaien. Oké, Bush, dat jij er bent. Nou, gelukkig. Nou, ja, leuk hè? Ja, ja, ja zo zijn we hier joh. Ja. Dat doen we gewoon. Um, jouw, zang, jouw zangpraktijk. Mm -hmm. uh, uiteraard kun je best nog wel wat, wat leerlingen gebruiken. Dat kan ik me best voorstellen. Altijd hè? Uh, als, als mensen nou... Uh, uh, bij jou, die, die voelen zich nu geïnspireerd. Ik denk: hé hey jongens, uh, ik ga wat doen met die stem van mij. Uh, wat, wat, uh, wat kunnen ze doen? Uh, Laat je ze zo toe? Pak je iedereen aan? Of moeten ze eerst uh, zeg maar een proeven van bekwaamheid? <lacht> nou, wat ik mensen altijd gewoon aanraad, is een proefles te nemen. Ja. Uh, en dan werk ik zo'n beetje drie kwartier tot een uur. Uh, ...met iemand en het is gewoon heel belangrijk. Ik heb zelf een aantal, uh, niet om onaardig te zijn... ...maar een aantal hele slechte docenten gehad. Mm -hmm. uh, of, of gewoon onaardige uh, docenten... ...of mensen waar je je gewoon totaal niet op je gemak bij voelt. En dat is voor zang van wezenlijk belang. Dat je ja, dat lijkt me je, ook, ja. dat je, je fijn en prettig voelt. Dus dat is uh, voor de leerling altijd uh, uh, uh, goed... Mensen leren dan de methode kennen, dus de manier van, uh, van werken uh, kennen. Dus het is, uh, uh, nou ja, de lichtenberg methode is uh, eigenlijk totaal anders als uh, uh, zeer vele andere uh, technieken. Mm -hmm. Het gaat meer om loslaten van controle over spieren en meer de klank het werk laten doen en het uh, lichaam laten volgen. Um, dus dat moet je gewoon een beetje ondervinden. Het is dus uh -huh. allemaal heel uh, leuk en spelenderwijs. En, uh, de mensen die bij mij zijn uh, vinden dat heel prettig, maar het moet natuurlijk passen. Ja. En voor mij is het natuurlijk belangrijk um, als docenten dat ik me ook prettig voel bij de leerling. Ja. Het is toch een bepaalde energie die je samen uh, die een beetje moet kloppen, ja. hè? een beetje fijn moet aanvoelen. En als mensen dan door willen gaan... en ik zie het ook zitten, dan... Uh, nou ja, dan uh, dan plan je nog een les. Je zit ja. verder niet aan een... Hè, net als bij een muziekschool, niet aan een jaarcursus of zo vast. Nee. Uh, mensen kunnen gewoon komen zo vaak ze willen. Ja. Ik raad wel aan in het begin om één keer in de twee weken... zo'n beetje te starten. omdat een, een beetje bekend te raken met de materie en... Uh, uh, een beetje voeling te krijgen... met je, met je eigen lijf. Mm -hmm. Dus... Uh, zo een beetje. Ja, dus uh, het is ook natuurlijk... dat, dat snap ik ook wel. Uh, als jij natuurlijk... Een, kijk, zingen, dat staat natuurlijk het dichtst bij je. Mm -hmm. Je kan gitaar spelen, je kan een viool spelen... je kan piano spelen. Het blijft iets van buiten jou. Ja. He, het, en die stem, dat is iets van... dat zit in jou. Mm -hmm. Dus... Dan komt daar het gevoel natuurlijk extra, uh, extra bij kijken. Dan wanneer je gewoon mooi piano speelt. Of een orgel speelt. Of uh, uh, voor mij wat drumt Of weet ik veel. Ja. Maar dat zingen, dat, komt, dat moet uit jezelf komen. En het gevoel wat erin zit. Uh, dat moet je ook uh, in die stem. Dat moet je ook over kunnen brengen. Mm -hmm. Ja. En, en, dat, en da ja, daar moet je je dan inderdaad wel zo'n voor voelen. Of goed voelen. Zoals ja, dat is, dat, is, uh, dat, dat is een... Uh... Het is een heel fascinerend orgaan yeah. waar je uh, veel in kan uh, horen. Ja. Yeah. Dus um, ja, mensen staan als het ware min of meer in hun naki met, yeah. hun, met hun stem. Ja. Yeah. En mijn ervaring is wel steeds meer dat de meeste mensen zich eigenlijk wat kleiner maken in de stem uh, dan ze zijn. Ja. Yeah. En uh, het is mooi om te horen wat er opeens soms uit kan komen... als mensen dat een beetje vrij laten. Ja, dat vind ik dus het frappante wat ik toen gezien heb bij die theatergroep voor mij. Ja. Yeah. Die, die die mensen die... Maar je doet ook hele gekke dingen, hè? Doet, uh, Heel wat, wat, wat, wat, wat deed je toen ook weer? Uh, iets, iets met papiertjes en met... met, met... Wat, wat was het dan ook weer? Ja, volgens mij had ik bakpapiertjes meegenomen. Ja. Ja, ja. En dat, nou ja, dat, dat, volgens mij deed iedereen dat als kind wel. Een beetje, dat, als kind ben je nog heel veel aan het spelen. Zit je een uur lang op zo'n groen blaadje te blazen, weet je ja. wel? Die dan zo tussen je. Eh, ja. Waardoor er opeens een, een grappig geluid tevoorschijn komt. Ja. En dat bakpapiertje, dat dient er eigenlijk voor om uh, sowieso de trilling in de lippen een beetje te voelen. En ja. uh, als het een beetje mee zit, dan zet die trilling zich ook door uh, in andere zogenaamde membranen in het lichaam. Ja, ja. ja. Het moest niet te technisch worden. Nee, nee, nee, we houden niet te technisch. <laughs> die luisteren aan het radio die denkt: <laughs> ik Heb ik braan in mijn lichaam? Ja, ik okay. heb ze wel aan mijn zitten, maar... Uh, <laughs> ja. In mijn lichaam? Nou, ze zitten terecht, maar is Dus <laughs> bij de eerstvolgende APK-keuring... <laughs> ja. uh, ga je je mijn membraan laten... Nou, dan ik, dan ik zal er één idee. noemen die iedereen misschien wel kent. Dat zijn de trommelvliezen. Ja. De trommelvlies is een Plot. membraan. Ja. ja. ja. ja. Dat achter hebben we Erik Timmermans. Kijk, nou eens... Dan nou komt onze vriend binnen. Wat een gezelligheid. Ja. Uh, kom erbij gezellig. Uh, uh, Erik Timmermans is intussen ook... Uh, uh, kom binnen. Kom die, gaan binnen het, uh, die gaan we naar we de tweede uur horen natuurlijk. Want uh, we zijn bijna Ik aan het. Ik uh, kan net reclame gaan maken. Ja, daar is het. Wat gaan ja. we doen? We gaan, doen? we gaan even Kate Boes nog even draaien. Heerlijk. Wat dacht je daarvan? Kom maar op. Ja. Oh, dit was nog het flartje van het vorige nummer. Ah, dat, ik... dat, uh, dat maakt niet uit. We gaan in ieder geval verder met Cloudbusting. Hier is... Painbush. Het blijft een apart mens met fantastische muziek. Kate Bush En uh, het heet uh, Cloudbustering. Esther, uh, uh, nog eventjes gauw, want uh, uh, dat moeten we nog even regelen voor het nieuws. Uh, mensen die dus geïnspireerd zijn geraakt door hetgeen wat jij vertelde... over de lichtenberg methode en de manier van werken. Als ze jou willen vinden, waar kunnen ze jou vinden? Zij kunnen mij vinden op de website, dat is www.vrijerzingen.nl ja. uh, Als je gewoon mijn naam Esther Verhagen intikt, dan uh, kom je daar ook op. Mm -hmm. uh, en daar staat eigenlijk alle informatie uh, uh, op... Een beetje achtergrondinformatie. Ik ben bezig met een nieuw concept. Zingen en de kunst van luisteren. Ja. Um, daarbij kunnen mensen die niet echt volledige zangles willen volgen... maar gewoon is die al he, redelijk semi-professioneel of uh, zingen... en die eens een keer aan een stuk willen werken... en eens willen kijken uh, hoe ik dat aanpak met de lichtenberg methode Kunnen dan een half uur uh, werken aan een lied? Ja. Um, en uh, dan doe ik er zes uh, mensen in, uh, in drie uur, help ik dan. Ja, ja. En ze kunnen dus ook van elkaar leren. Ja, dus, want dan leren ze ook luisteren. Ze moeten ook naar elkaar luisteren. Juist, dus je bent drie uur juist. bezig. Ja. En uh, je krijgt een half uur krijg je de aandacht om jouw nummer te doen. Ja. En dan ga je naar de rest luisteren. Precies. Dat, Precies. Is dat vind ik een fantastisch idee. Ja, ja, want het is heel belangrijk dat mensen... Uh, uh, uh, uh, uh, veel, vaak is het heel beoordelend luisteren. Hè? Zeker in de zang. Van het is vals of het is uh, zuiver. Ja. Uh, maar vooral de kleine nuances. Van wanneer komt er meer uh, resonantie. En in het geluid, dat soort dingen is belangrijk. Eh, om te leren, horen. Ja. Uh, dus dat, dat, uh, dat hoort erbij dan. Hartstikke leuk. Nou, we gaan, uh, even, we gaan ook eventjes dat adres... Uh, kunt u straks... Uh, ook gaan we dat even op onze Facebookpagina zetten... dames en heren, want dat is natuurlijk leuk. www.vrijerzingen.nl Juist! Ja! Nou, we gaan denk ik maar eens even naar het nieuws, Maurice. Ja, we gaan rustig aan. We gaan rustig aan naar het nieuws. Heb jij een leuk instrumentaaltje? Ik heb wel een leuk nummer die we... Oké, dan gaan we daarmee naar het nieuws. En na het nieuws zijn wij wederom bij u terug met Zandvoort draait door. Zonder die R. Oh ja, dat zouden we niet doen. Door. Nee, niet kwalijk, dat zouden we niet meer doen.